Op de A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer, tussen knopend Amstel en knopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag, tussen Woerden en Gouda, 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. A44 Amsterdam-Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar Centrum, 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Sandvoort, ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort Sandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. allemaal hier bij CFN Entertainment. voor tot de klokjes van 7 uur. Op 106.9, onder 6.9, 4.5. Dit was Flado, Gorgjef. En hij uh, had het over Angelé. Helemaal uit Kroatië. En nu gaan we uh, ja, eigenlijk naar het, naar het Spaanse gedeelte. En dat doen we met uh, ja, Nicky Jim en Enrique Iglesias. En oh Pardon. Ah, die Messiere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 Op je radio. Please love Sandra Remer was dit een All Out of Love. Uh, ja, oh, in de 1980, geloof ik, als ik me niet vergis. We gaan verder met uh, Alan Jackson en Tchaikou. Uh, Hoe is uh, Heleboel. Luister maar. Oh, mij is het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 about living and a little about love. Een heerlijke plaat toch? Teddy Hucci From the range of Texas. Alan Jackson, hier bij Zierven. Yeah. En natuurlijk met entertainment uh, voor je op de klokjes van uh, 7 uur. That's right. Zo is het. We gaan lekker verder met Mitch En uh, if I was. Meer muziek. Meer variatie met Entertainment for You. Was. We gaan lekker verder met de uh, Avaro Soler en hij heeft het over Sofia. het over. Uh, Sophia. En Sofia, uh, en ja, we gaan nog heel eventjes verder. Even kijken, ja, ja, ja, ja, ja. ja daar is hij. En uh, ja, natuurlijk, uh, zoals beloofd, uh, ga ik iemand in de uitzending halen. En dat is uh, Peter Dons. Peter, een hele goede middag nog. Een hele goede middag. Ja, ja, het is nog net middag, hè? een half uurtje ja, nog. Ja, ik stap net binnen, dus uh, komt allemaal keurig uit. Ja, nou, prima toch? Je, je, nou, ben, uh, je bent optreden geweest, of... Uh, ik, ben, ik heb net een optreden in Zeist gehad. Ik ben me eigenlijk nu aan het prepareren, want ik moet om uh, zes uur moet ik, uh, moet ik weer gaan zingen. Ah, okay. En dat, uh, dat is hier in uh, mijn dorpje, waar ik woon, in Amersol. Dus daar ben ik weer voor het klaarmaken. Het is een druk dagje vandaag. Nou, lekker toch? Zeker. He? Ik zeker. bedoel, uh, ja, het zonnetje schijnt, dus uh, dat, uh, dat hebben we ook nog mee. Is ja, nou, het uh, is gewoon een open podium of niet? Het is, een, het is een, een open podium, het is een verenigingsgebouw hier, dat bestaat 90 jaar. Ja. Ja. En die is vanaf 3 uur vanmiddag, zijn de festiviteiten. En ik zing dan straks, ik, met de plaatselijke fanfare, die twee liedjes. Okay. Ik zing zelf een setje van 35, 40 minuten. En dan zing ik ook nog met een gelegenheidsband die geformeerd is met alle mensen. De artiesten, het is een heel klein dorp Amherstel, maar er zit heel veel talent. Dus ik heb een, een band van 7, van 8 mensen daar die, die begeleiden me daar nog een paar okay. keer. Nou, dat is mooi. Dus dat is wel leuk. Ja, ja, ja inderdaad. Hey Peter, uh, ja, waar we eigenlijk uh, jou voor gebeld hebben, is uh, ja, je, je, je laatste single die je uitgebracht hebt. Uh, geloof, ja. hoop en een heleboel liefde. In plaats van Goed, geloof, ja. hoop en liefde. Nee, nee, geloof, hoop en een heleboel <laughs> liefde. Dat klopt inderdaad. En het is, uh, dat is de naam ook van mijn gelijknamige album. Ja. En uh, ja, op dat album staan diverse liedjes die ik zelf geschreven heb. Waaronder Geloof, hoop en een heleboel liefde. En natuurlijk ook mijn nieuwe single uh, Geniet van het Leven, die het, uh, die het echt hartstikke leuk doet op het ogenblik. Oké. Okay. En uh, ja, je hebt het al uh, gehad over het album. Uh, is, is, wat, zit, wat zit er eigenlijk in het verschiet? In het verschiet? Ja? ja. Een heleboel leuke dingen. Gewoon uh, optredens en promotie van mijn liedjes. En, uh, ja, en, en optredens die ik uh, gewoon regelmatig ook heb. Ook bij jullie daar in Zandvoort. Ja. Want ik ben een graag geziene gast in Huisterduin. Misschien ken je dat ja, ja, zeker. Daar kom ik regelmatig. En uh, dat is ontzettend leuk om daar altijd te komen. Feestelijke ja. mensen. Maar ook in Bentveld, het dorpje wat daarvoor zit. Ja, dus dat zit er net uh, uh, ja, ja, Dat is allemaal leuke dingen om uh, de optredens vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Ja, sowieso. Uh, ja. Zeker weten. Ja. Hey, uh, waar kunnen mensen jou uh, eventueel vinden om, uh, om te boeken of, uh, of eventueel een vraagje te stellen? Is dat op uh, social media of heb je een eigen site? Nou, ik heb een hele mooie website: dat is www.peterdons.nl. En daar staat, er staat eigenlijk van alles staat erop. Uh, mijn agenda, foto's. Daar kunnen mensen ook stukjes van mijn albums luisteren. Ik heb er vijf gemaakt inmiddels. Ja. En uh, er staan ook wat video's uh, staan erop. Dus dan kunnen de mensen van alles kunnen ze daar terug winnen. Ah, oké. Okay. En social media en daar... Euh... Ja, inderdaad. Facebook, Twitter. Ja, dat is er ook allemaal, hè? Ja, dat, uh, dat heb je ook allemaal? Ja, ja, ja. En dat is gewoon onder Peter Dons? Peter Dons, ja, inderdaad. Ah, oké, okay, Peter. Ik denk uh, dat, we, dat we hem zo eventjes moeten gaan draaien. Uh, ik het je graag. Uh, ja, graag. Uh, heb ja. Je, heb je nog wat optredens uh, die binnenkort plaatsvinden op, uh, op grote podia's uh, buiten? In Permanent? Permanent, Permanent, Permanent. Ik ben toevallig ik ben woensdag in Permanent, maar dat is geen ja. groot podia. Dat is in een, uh, in een zorgcentrum, is dat in, in uh, Permanent. Ja, en voor de rest weet je, ik heb, uh, ik heb dadelijk in november ga ik samen met, uh, met een Elfmans band. Met dezelfde band als waar ik vorig jaar mijn jubileumshow gehouden heb, ja. heb in Rotterdam Zuidplein. Ja. Ga ik dan hier in Schoonhoven optreden. En ik ga wat dingen ook sec doen met de jongens van VOF de Kunst, de muzikanten dan, zeg maar. Daar heb ik ook wat optredens in, in Almkerk. En dus niet in de buurt, echt bij jullie. Dus meer naar het Brabantse toe, zeg maar. Ja, nou ja dat maakt niet uit. Ik bedoel, ja, de muziek is er niet minder van, toch? Nee, dat dacht ik niet. Nee. Ik, ik, ja, het klinkt allemaal best goed, Als zeg ik het zelf. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, kijk, mocht je ooit in de buurt zijn... of uh, ja, voor je, voor je volgende single, uh, ja, als je dan in de buurt bent met een, een toertje... ja, ik zou zeggen, schuif gewoon aan hier, ta hier aan tafel. Dus dat, uh... Nou, dat doe ik zeker in de gaten en zeker in mijn achterhoofd. En dat doe ik zeker, dat is hartstikke leuk. Ja, nee, dat lijkt me ook heel erg uh, leuk. Ja, ja, en dan uh, kunnen we een beetje bijbabbelen. Ja, dan spreken we elkaar even uh, zo persoonlijk. Ja, persoonlijk wel. ja. ja. Perso tegenwoordig is alles al zo onpersoonlijk, hè, eigenlijk. Ja, nou weet je, de telefonische in interviews zijn natuurlijk hartstikke leuk. Want ja. er zit natuurlijk, kijk, er zitten interviews bij vanuit Groningen, vanuit Limburg. En je begrijpt waarschijnlijk zelf ook de luisteraars misschien ook wel als je alles af moet rijden, dat, dat is vaak niet ja, te doen. Nee, nee. Dus dan is het fijn dat je ook je telefonische interviews hebt. Dus uh, bijzonder, ja. bijzonder plezierig. Ja, sowieso kijken. En uh, ja, mocht je in de buurt zitten, dan, dan wordt het weer een ander verhaal natuurlijk. Dus dat, ja, maar ik wil ook best een keertje langskomen, oh, dat maakt me helemaal niet uit hoor. Nee, nee. En, uh, zeker, zeker met dit mooie weer, weet ik. Zeker ja. auto wel bij de studio. Ja, zo is het. Zitten. <laughs> ja, nou ja, hier om de hoek, uh, je kan zo de duin in. dus Heerlijk strand op. Hoor, heerlijk. Ja. <laughs> hey Peter, ik denk dat we even gaan, eventjes gaan uh, draaien. Geloof, hoop en een heleboel liefde. Oké. Okay. En uh, ja, daar gaan we even van genieten. En ik zou zeggen, ja, graag tot de volgende keer. Zeker weten. en Dankjewel nee. dat jullie aan ja, wat even aandacht aan mij besteed hebben. En, uh, ja, graag ik gedaan. Ik trouwens een heel fijn weekend en jij een goede uitzending. Ja, dankjewel Peter. En uh, jij, jij dadelijk ook uh, ja, een uh, heel fijn optreden natuurlijk. En uh, ook een goed weekend. En we spreken okay. elkaar weer. Zeker weten. Bedankt en groeten. Hey, groetjes. Dag. Hoi, hoi. Denk je, het moet niet gekker, dan zie je of hoor je weer een vreselijk bericht. Je bent verslagen door het nieuws, kan toch nog gekker. De mensheid wordt door krankzinnigen ontwricht. Gelukkig gaat het om een hele kleine groep, maar zij bepalen vaak de koppen in de krant. Laten wij de meerderheid ons toch verzetten en blijven geloven in al het Goede hand in hand. Houd die hoop en het geloof in deze wereld, want zonder liefde is er weinig dat ons rest. Hou van jezelf en ook heel veel van een ander, sta boven die kleine groep die ik vaak voor ons verpest. Houd die hoop en het geloof in deze wereld, want zonder liefde is er weinig dat ons rest. Geloof, hoop en een heleboel liefde zijn de pijlers van ons aardse bestaan. Geloof, hoop en een heleboel liefde Zijn de pijlers van ons aardse bestaan Proeven berichten over eerst en vaak het goede Je zou eens denken dat er geen vrolijkheid mag zijn Vaak ontvlampt in mezelf ook een soort woede over eens de machteloosheid en dat doet erg pijn. Je hoeft de radio, televisie maar aan te zetten. Een ramp in aanslag, vluchtelingen gaan voorbij. Laten wij de mensen ons nu toch verzetten en blijven vechten voor een mooie maatschappij. Hou die hoop en het geloof in deze wereld.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 zijn de pijlers van ons laatste bestaan. Geloof, hoop en een heleboel liefde zijn de pijlers van ons laatste bestaan. Zijn dat was hij dan? Geloof, hoop en een heleboel liefde. Peter dons. Heerlijk nummer. Lekker rustig, relaxed. Nou, doe maar even niet. Uh, dat is een beetje vroeg, Peter. Ja, ja hij, hij slaat gewoon even door. <laughs> je luistert nog steeds naar uh, Entertainment voor you uh, natuurlijk. En uh, we gaan verder met uh, Ferry Korsten en het over de race. Uh, je kent hem vast nog wel. Start je engines. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Entertainer for you. Ondergetekende Fred Heij. Bij CFM. bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan uh, een lekkere een nieuwe single draaien van... Uh, ja, destijds hier in de studio aanwezig geweest Wesley Meurs. Ja, dat, uh, dat was de, de politieagent uit, uh, uit Amsterdam. Ja, en hij heeft een nieuwe single gemaakt in... Niemand danst als zij... Natuurlijk, ja, is hij gewoon weer binnenkort weer in de studio van ZFM hier in Zandvoort. Ze komt hier elke week, ze is ons wat verlegen. Als ze mijn bied hoort, gebeurt er iets met haar. Zij gaat dan los en niemand houdt daar tegen. Ze lijkt wel te zweven, niet te wist daar. Ik ook probeer, ik moet steeds naar haar kijken. Als zij beweegt, ah, gebeurt er iets met mij. Ah, ik lach naar haar, ze lijkt me te ontwijken. zij. Nou, heerlijk nummer toch? Ja, en dat past uh, helemaal bij uh, bij deze temperaturen natuurlijk. Uh, heerlijk. Ja, we gaan verder met uh, Douwebop en hebben Hyperdome Slowdown. Festival voor Nederland. En uh, ja, nou, toch wel aardig. Oog uh, hoog geëindigd, ja. En we gaan verder met uh, Gerard Joling en hebben het over een lieveling. Blijf lekker luisteren. Heerlijke muziek hier bij CFM Entertainment. Voor oh, jou. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding. Laat mij niet langer op je wachten.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 het over lieveling en we gaan verder met na serie en uh, ja als hij doet, ja, zesses na serie en liever alleen Mister Ik probeer, ik moet steeds naar haar kijken. Als zij beweegt, gebeurt er iets met mij. Ik lach daar haar, ze lijkt me te ontwijken, maar elke keer komt ze dichterbij. Het Gaat het allemaal niet van een leie dakje? Want het had Cersus serie moeten zijn, maar Wesley wil heel graag zijn laatste single laten horen. Zo te horen. Zijn laatste single van Wesley Meurs. En dat hier bij CFM. Met Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En natuurlijk ja, binnenkort ja, is hij hier weer lekker aanwezig in de studio. En we gaan gewoon ja, hierna gewoon verder met Xerxes naar serie en Liever Alleen. En daarna hoor ik u weer terug in het tweede uur. Dus na het nieuws van 6 uur, het tweede uur van Entertainment for You. Tot straks, goedjes. Maar er is iets aan jou, wat ik niet kan weerstaan Is het je lach, of toch je lijf Waardoor ik toch maar, steeds iets langer blijf En ik weet het zeker, er zijn er zoveel Die jou zien staan, en die me voor zullen gaan Maar het kan me niks schelen je moet weten, ik ben hier gekomen Vrij. Ik wil niets weten Van romantiek en samen zijn Dus word nou niet Te snel verliefd Want het is beter Zonder hoop geen verdriet En ik weet het zeker Er zijn er zoveel Die jou zien staan En die me voor zullen gaan Maar het kan me niks geven